Mark Visser met het NOS Journaal. Straks evenveel bijtelling betalen als mensen met een diesel- of benzineauto. Dat stellen belangenorganisaties voor aan staatssecretaris Wiebus. Ze willen de belastingen voor auto's versimpelen en meer mensen in een elektrische auto krijgen. Het begrotingstekort en de staatsschuld vallen dit jaar lager uit dan verwacht. Tekort komt niet uit op 2,2 procent, maar op 2,1 procent verwacht het kabinet. Komt onder meer door de economische groei, waardoor meer belasting binnenkomt. En verder wordt er minder uitgegeven aan zorg en uitkeringen.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 In Zuid-Afrika is een Amerikaanse toerist gedood door een leeuw. Ze maakte met haar partner een autorit door een wildpark. Ze hadden de ramen van de auto opengelaten waardoor de leeuw naar binnen kon springen. Medewerkers probeerden de toeristen nog te redden, maar dat lukte niet. Haar partner raakte zwaar gewond. De Duitse club HSV speelt ook komend seizoen in de Bundesliga. De ploeg van Rafael van der Vaart maakte vlak voor tijd het beslissende doelpunt tegen Karlsruhe. Het werd 2-1, genoeg om niet te degraderen, want de eerste wedstrijd speelde HSV gelijk. Alfred Schreuder blijft bij FC Twente. Dat is de uitkomst van het evaluatiegesprek dat de hoofdtrainer had met de clubleiding. Schreuder heeft nog een contract tot met 2019. Hij lag de afgelopen maanden onder vuur, onder meer vanwege de tegenvallende resultaten van Twente. Dan nog het weer aan de kust kan er wat regen vallen. Overdag in het zuidoosten af en toe zon, in het westen en noorden regen. En aan zee gaat het flink waaien. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 25 jaar en jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. Met, met, met nu de nacht.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 As well just do what you wanna do I'm yeah. yeah.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 y'all groove today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 Miss you can